Rutger Hauer speelt een belangrijke rol in een nieuwe 3D-verfilming van Dracula. Hij speelt de vampierenjager Abraham van Helsing. De film wordt later dit jaar opgenomen in Boedapest... onder regie van de Italiaan Dario Argento. De 67-jarige Rutger Hauer begint deze maand aan de opnames van de Heineken-ontvoering. Daarin speelt hij Freddy Heineken. Een groot deel van Nederland viert vanaf vandaag carnaval. De aftrak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 rechtsom of linksom, maar zeker allemaal het hart op de tong. Onze eerste lekkere bek is de stoere schrijver, wijnkenner, wijnfanaat en wijndrinker Huib Edixhoven. Onze gast lijkt in de wieg te zijn gelegd... om zijn passie voor wijn te verkondigen. Toen hij op 19 mei 1973 ter wereld kwam... kreeg de Wurm amper een paar minuten oud... van zijn Burgondische grootmoeder een druppeltje champagne te proeven... In eerste instantie bewandelde hij een ander pad. Hij studeerde medicijnen om vervolgens de overstap te maken naar civiele techniek. Als ingenieur nam hij overal ter wereld klussen aan... om uiteindelijk terug te keren bij zijn grote liefde wijn. Hij begon zijn eigen wijnwinkel op internet... publiceert in het magazine WineLife en eind vorig jaar verscheen zijn boek Dom Perignon in een rugzak. Een wijngek op zoek naar smaak, geur en avontuur. Goedemorgen, Huip Edixhoven. Goedemorgen. Ja, meteen de eerste vraag om maar eens met de deur in huis te vallen. Wij willen toch graag dat jij uh, een, een wijntje proeft uh, hedenochtend. ochtend. Ik weet het, vijf over zes, moeilijk moment. Maar nu is mijn vraag, moet ik die dan bijvoorbeeld van tevoren even opentrekken, zodat die wat kan chambreren? Of zeg jij nou, laat maar, dat doen we zo meteen wel. Uh, nou, bij een witte wijn, en het is een gewone wijn, uh, hoeft dat in principe niet... Uh, sommige hele mooie wijnen kunnen er wel wat beter van worden. Dat merk je ook als je wat langer open staat, Ook later in het glas, dan komt hij meer tot zijn recht. Dan, uh, de zuurstof die heeft een hele sterke invloed op de wijn. Dus uh, het, hangt een beetje per, het is per wijn een beetje verschillend. Dus dan is het eigenlijk raadzaam om nu te kijken wat voor wijn het is. En dan te beslissen of we hem nu openmaken. Of dat we dat doen op het ja. moment dat we hem willen gaan proeven. Ja. Goed, het is een... Uh... Een wijn die normaal gesproken door Omroep Max aan de gasten wordt meegegeven. Maak je niet druk, we hebben voor jou een ander cadeautje. Nee. <laughs> Want we hebben niet de illusie dat wij iets kunnen kopen waar jij echt heel blij van wordt. En deze wijn, die uh, wordt dus aangeboden door Max... Uh, is geproduceerd door wijnboeren in Zuid-Moldavië... en tegen een eerlijke prijs van hen afgenomen. De netto-opbrengst van deze wijn komt volledig ten goede... aan de opbouw van het ziekenhuis in Foresti in Moldavië. Een project van de Stichting Max Maakt Mogelijk. De Stichting Max Maakt Mogelijk realiseert projecten... die het welzijn van ouderen in Nederland en in het buitenland verbeteren. Nou, dat is in ieder geval duidelijk. Dus Moldavië. Goed verhaal. Ja, inderdaad. Ja. Misschien kun je er ook wat mee. Kijk er maar eens even naar. Het is ook meteen nog leuk om te zien dat het van Pinot Noir is gemaakt. Dus dat is de druif waarvan uh, natuurlijk de allergrote begonjes worden gemaakt. Dus ik zou maar zeggen, gewoon een open trek. Ja? Dan geef ik jou, volgens mij, jouw favoriete uh, kurkentrekker. Een Obersmes heet het, geloof ik. Hè? Ja. Kijk, daar zitten twee kleine rondjes aan. Ja, ik ken hem natuurlijk. Ja, precies. Maar ik leg het even uit voor de luisteraar. <laughs> en die zet je dan bovenop de fles. En dan knijp je met de duim tegen uh, de top van de fles aan. En dan kun je zo met een aantal ronde bewegingen het omhulsel lossnijden. Dat ziet er inderdaad heel professioneel uit. En dan vervolgens is het dus een kurkentrekker met uh, een twee-trapsvorm. Maar je doet hem gewoon hup in één keer. Oh, het is geen twee traps. Kijk dan. En wat is nou eigenlijk het idee van uh, het wel of niet um, door de kurk heen draaien van die kurkentrekker? Liever niet omdat er dan kurk in de wijn komt. Oh nee, eigenlijk, uh, door, of het ja, doorheen draaien een probleem is? Men zegt wel eens dat wanneer je dus inderdaad de kurkentrekker per ongeluk door de kurk hebt heen gedraaid... en er dus aan de onderkant uitkomt, dat dat nooit een goed idee is voor de wijn. Nee, dat maakt helemaal niks uit. Nee, nee, alleen het gevaar dat er wat... Uh, ja, dat kan, kan zijn dat er net wat afbreekt en uh, in de wijn komt. Maar goed, dat drijft erop. Het laatste wat dat... Dat is eigenlijk helemaal niks. Eerst je haalt het eruit en het is, dat betekent niet dat de wijn verkurkt is. Nee. Dat is een heel ander ding. Ja, maar dat ruik je ook waarschijnlijk Dat meteen. ruik je direct, ja. Hoe was uh, de eerste indruk van de geur? Nou, ik heb alleen de kurk geroken om te kijken of, het, of die misschien... Uh, verkurkt -ver uh, is. Verkurkt is, dus besmet eigenlijk met een schimmel. Uh, ik durf daar meestal... Misschien kan je een hint waarnemen. Maar ik, ik uh, maak daar nooit conclusies over. Aan de keur kan je niks ruiken over de wijn. Goed. eigenlijk. Dus we laten hem nu gewoon even staan. Pinot Noir uit Moldavië. Zeg ik dat nou goed? Even kijken. Ja, Zuid-Moldavië. Goed. Huip uh, Edixhoven, uh, ik heb het net al voorgelezen. Jij werd uh, geboren op uh, uh, 19 mei 1973. En uh, kreeg daar meteen een, uh, een heel klein uh, beetje champagne te proeven van je grootmoeder. Dat waren Bourgondische grootouders, uh, begrijp ik tenminste uit dat verhaal. Ja, zeker mijn grootmoeder. Dat was de echte Bourgondier. Je ja. hebt een bijzondere band volgens mij ook he, met je <kijf> grootouders. Uh, ja, ik heb daar veel toen uh, uiteindelijk in dezelfde stad gewoond. En daar veel in dat huis vertoefd. Dus uh, dan krijg je, zoals de meeste mensen, wel snel een band. Natuurlijk met je grootouders. Dat zijn dan toch bijzondere mensen. Ja. Die je vertroetelen, verwennen. En uh, ja, dat is niet zo gek dat je daar een, uh, een bijzondere band mee opbouwt. En zeker niet als het inderdaad ja, zo'n groot oud huis is. Dat is natuurlijk toch iets, iets, iets bijzonders. Dat wordt iets heiligs. Een groot uit, oud huis met ook meerdere verdiepingen. En dat je bijvoorbeeld ook per ongeluk jezelf ineens terugvindt op de zolder. Ja, nou precies. Het ja. is uh, een zolder, een uh, geheime ruimte. Dus uh, ja, Zo'n zo huis is natuurlijk uh, tien keer groter dan het, uh, dan het voor, voor, voor een volwassene is. Maar voor zo'n klein, uh, klein opdonnetje als je dan bent, is dat natuurlijk uh, een ontdekkingstocht. Ja, een geheime plekken. Ja. ja. Ja. ja. En in wat voor gezin werd jij geboren? Want ik heb natuurlijk in het boek gelezen dat je op een bepaald moment ook met je broer onderweg bent. Dus je hebt een broer. Ja, ik heb één broer. En daar blijft het volgens mij daar, ook bij. Daar, ja. daar blijft het bij. Maar daar heb ik een hoop mee uitgehaald. <laughs> ja, wat dat betreft uh, is het een, een leuk duo in ieder geval. Hebben je ouders ja. vaak doodsangsten uitgestaan met betrekking tot al jullie escapades? Ja, ik denk het wel. Maar dat is... Uh... Uh, dat is denk ik ver weg gestopt in, in uh, hoekjes van hun hersenen... waar ze het uh, maar liever laten. Uh, ik denk met name mijn moeder. Mijn vader was denk ik uh, vanuit hetzelfde soort hout gesneden. Uh, maar voor mijn moeder, dus die twee, dus eigenlijk drie kinderen die ze had... Dat, uh, uh, die zal af en toe zeker doodstangst hebben uitgestaan. Ja. Eigenlijk drie, vind ik wel mooi. Ja. Wist je vader dat uh, hij als derde kind beschouwd werd door je moeder? Oh jazeker. ja, zeker. Hij is nooit ouder geworden dan vijf. Dus. Ja. Ja. Het is wel mooi eigenlijk om zo lang kind te kunnen blijven. <laughs> Absoluut. Ja. Probeer ik ook graag na te doen. Maar nu jij zelf ja. vader bent geworden van een zoon en een, uh, en een dochtertje... Uh, ja, dan kan ik me zo voorstellen dat je die angsten die jouw ouders eventueel gehad hebben... dat je die nu wel leert herkennen. Ja, nou op dit moment gaat het nog wel. Maar ik weet wel dat ik me inderdaad mijn borst nat mag maken. Als ik in die ogen kijk van die kinderen, dan weet ik nu al van... Uh, och, ja. Je, dat, je uh, ziet het bengelgehalte al. Ja, ja. ja, ja, ja natuurlijk. Ja. Be Beïnvloedt het jou op een bepaalde manier... om anders in het leven te staan... met betrekking tot de risico's die je eventueel neemt... nu je vader bent geworden? Uh, nou, Ik, ik rijd natuurlijk graag motor en Dat doe ik nog steeds. Uh, het is wel dat ik uh, me misschien iets meer besef. Maar ik, ik haat het om me daar echt aan te conformeren. Dus ik probeer het niet te doen, maar je doet het automatisch toch. Je beseft je dat je meer verantwoordelijkheid hebt. Natuurlijk, dat is... Ja. Het lijkt me ook heel organisch. En, en, en vaak zijn organische dingen natuurlijk organische processen... niet makkelijk tegen te houden. Nee, maar het is toch wel iets waar ik me ook wel een beetje tegen verzet. omdat Ik, dat, ik hou er niet van om op die manier te conformeren aan wat moet of wat niet moet. Dus, uh, maar je doet het toch natuurlijk. Daar kan je niet omheen. En dat moet denk ik ook wel. En een beetje die vrijbuiter inborst? Maar zeg maar, het liefste wat ik nu zou doen is uh, op de motor stappen... en weer een, eens een keer een goede wereldreis maken. En zit dat er nog in nu je een zakenman bent geworden? Nu je vader bent geworden, de verantwoordelijkheid heeft voor het gezin? Of, of is dat helemaal lamgelegd en kan dat pas weer als de kinderen opgegroeid en de deur uit zijn? Nou, op dit moment is het inderdaad uh, lastig. Ik bedoel, ik, ik, nou, over uh, anderhalf week ga ik wel naar Chili, Argentinië. Maar dat is op een hele andere manier. Dat is tien dagen, dus dat is niet meer te vergelijken met zoals ik vroeger reisde. Uh, maar ik zie het nog wel gebeuren dat. Uh, uh, op een gegeven moment uh, de zaak als het draait, uh, even laten voor wat het is en uh, linksom of rechtsom iets regelen, dat we er nog even tussenuit kunnen. Ja. Maar goed, het zal nooit meer zijn op de manier zoals je in je eentje reist uh, volledig vrij. Dat is natuurlijk, uh, ja, die tijd is geweest. En delegeren, dat schijnt dan het sleutelwoord te zijn uh, zakelijk gezien? Om, uh, ja, nou, ik, denk, ik kan me, me niet voorstellen dat ik me ooit uh, als eenmaal een talco staat. Want kijk, je kan niet in, in de incubatiefase en in de echte en die allereerste jaren... net zoals je, dat je een kind niet uh, in, op zijn tweede achter kan laten uh, buiten op straat. Zo kan je een zaak die je aan het opbouwen uh, bent ook niet achterlaten. Maar staat het eenmaal en kan het eenmaal, och, dan... Uh, ben ik niet zo'n zo controlfreak dat ik zou moeten blijven vanwege die zaak. Dat, die, zo kan ik dat makkelijk loslaten, denk ik. Er ging heel wat aan vooraf, uh, Huip Elixhoven, voordat jij uh, uh, aan dit bedrijf begonnen was en dit boek er was. Laten we eerst eens even teruggaan in de tijd... en jouw eigen kindertijd onder de loep nemen. Uh, ze zullen jou ook niet op je tweede buiten gezet hebben om te laten spelen... maar een beetje vrij buiten inborst zat er toen al in, of niet? Uh, ja, we zijn, ik ben wel redelijk vrijgelaten. En er zat natuurlijk vrij wat vrijbuiteninborst in, inderdaad. Dat zat in de genen, denk ik. Uh, en uh, tegelijkertijd werden we ook wel echt vrijgelaten. Het zit in de genen, zeg je, op wie lijken? Je. je lijkt natuurlijk heel erg op je vader, omdat dat dat derde kind was, Ja, nou, ik gezien. heb genen van beide kanten, natuurlijk. Maar dat, dat echt een stukje uh, vrijbuitenschap komt, ik toch wel van mijn vader. Hoe ging jouw moeder daarmee om eigenlijk? Nou ja, Met drie ook, van, die, van die jongetjes. Dat was er natuurlijk ook voor gevallen? Dus uh, ze, ze, ze, had haar ook wel een, ze viel daar juist ook wel voor, denk ik. Dus, uh, en toen er nog twee bij kwamen... ja, god, daar moet je mee leven op dat moment. Het zijn ook je zonen. Dus. Ja. We gaan even terug naar dat moment dat jij geboren werd. Want wij gaan altijd in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... op zoek naar een fragment op de radio uitgezonden... precies op de dag dat jij geboren werd. Nou, in jouw geval was dat inderdaad op 19 mei 1973... En het is een, een pittig fragment, moet ik je zeggen. Het is niet luchtig of zo. Het is een special over het postconcentratiekamp-syndroom. Dus we gaan even terug naar, nou ja, zoals we in het vorige uur hebben kunnen lezen... Was het moment dat jij geboren werd, dat heb je ook wel ervaren als een, als een heftig moment. Dus um, laten we dat maar eventjes uh, opluisteren met een, uh, een berichtgeving hierover. We gaan terug naar 19 mei 1973, de geboortedag van Huip Edikshoven. Gillend van de angst worden ze wakker. Het staat ze dan weer helder voor de geest. De afschuwelijke martelingen in de concentratiekamp. Alsof men het opnieuw moet ondergaan. En eindelijk helpen we ze een beetje. De leiders aan het Syndroom. Het zijn er ongeveer 30.000. Voor hen werd deze week in Oostgeest het Behandelingsinstituut Centrum 45 geopend. Het biedt plaats aan 20 personen... en per jaar kunnen er zo'n 200 à 300 mensen... voor enige tijd worden ondergebracht. Het zou in theorie dus 100 jaar duren... voordat alle leiders van hun syndroom zijn verlost. Maar over 15 jaar al zullen de meesten er niet meer zijn wordt nu geschat. Centrum 45 wordt dan een hotel. Een gezellige verblijfplaats voor toeristen... waarvan slechts de naam nog herinneringen zal oproepen... aan de onmenselijke martelingen in de Duitse concentratiekampen. Aan de film begrijpt u nu waarom ik huil. Aan de discussies rond de Tri-Van-Breda. Aan de ruzies van de heren medici... die elkaar nu al in de haren vliegen... omdat ze het allemaal zelf zo graag voor het vertellen willen hebben. Hulp aan leiders aan het post-concentratiekamp-syndroom. 28 jaar na de Tweede Wereldoorlog. Hoe staat het ermee in andere landen? U hoort het van onze correspondenten. Frankrijk, Jacqueline Veselius. In 1951 heeft de Franse overheid een begin gemaakt... met het verlenen van uitkeringen aan de ruim 100.000 mensen... die de concentratiekampen overleefden. Die mensen krijgen gratis medische zorg... maar op voorwaarde dat ze aantonen dat hun ziekte in verband staat... met hun verblijf in een concentratiekamp. Sinds acht jaar bestaat er een speciale kliniek in de omgeving van Parijs. Er zijn 84 bedden die altijd bezet zijn. De psychiatrische afdeling beslaat een derde van de kliniek. De kliniek is opgericht door de federatie van gedeporteerden en verzetstrijders. Er zijn op dit gebied geen overheidsinstellingen. Ja, dat was een fragment van de geboortedag van onze gast hedenochtend hier bij Nachtvluchten op Radio 1, 19 mei 1973. Wijnschrijver, wijnkenner, Globetrotter, Huip Edixhoven. Um, jij hebt natuurlijk uh, van de oorlog uh, zelf niets meegemaakt. Je hebt wel een goed contact altijd met je grootouders gehad. Hè? He hebben zij het veel over de oorlog gehad? Want dat hebben zij zeer bewust meegemaakt. Ja, voor beide was het natuurlijk een hele heftige tijd, uh, herinner ik me. Uh, en uh, mijn grootmoeder heeft altijd wel veel... Zeg maar de grootmoeder die ook ook in het boek beschrijft, die heeft het er altijd veel over gehad. De andere kant uh, die heeft het meer afgesloten of minder tegen ons echt verteld. Dat is de kant van jouw vader? Ja, en nou, daarvan heb ik alleen mijn, mijn grootmoeder gekend, uh, van mijn vaders kant. En uh, die had het er minder over. Dat, er waren een paar, ja, gewoon. dat was een vreselijke tijd geweest natuurlijk. Maar ja, die had het er gewoon niet uh, graag over. Uh, mijn vader is net nog in de, in de Tweede Wereldoorlog geboren. En uh, van hem weet ik eigenlijk alleen. Ja, de lage scherven. zeg maar. Bij, bij, er kwamen dan van die V1's of V2's die, die naar Engeland werden geschoten. Die kwamen daar wel eens uh, in de buurt neer. En ik weet dat inderdaad af en toe... Uh, uh, dat die klappen nog indruk hebben gemaakt. En dat is nog wel eens waar ik wat van heb gehoord. Maar dat is aan die kant het... Is het. En aan de andere kant, ik weet dat mijn, mijn grootmoeder veel moest reizen. en dat er waren veel verhalen hoe ze langs de Duitsers moesten. Of, uh, maar ja, goed. dat is natuurlijk allemaal uit tweede hand. En het, werd, het wordt ook steeds met de jaren steeds. je hoort sommige verhalen vaker. En uh, het zijn meer een paar beelden die ik heb, echt. dan dat ik hele verhalen ken, eigenlijk. Ja, weinig wijn waarschijnlijk in die tijd. Kan jij ja. nog... Uh, nou, nee, eigenlijk, dat is nog wel grappig. Veel? Ja, nee, want aan het begin van de oorlog werd natuurlijk gezegd... dat um, uh, moest uh, alle Nederlanders, dus werd eigenlijk door de Nederlandse overheid opgedragen... gooi je voorraad, wijnvoorraden weg, want anders komen de Duitsers het halen. Dus dat moest allemaal door de zijn Maar dat werd uh, bij mijn Burgondische grootmoeder natuurlijk... Uh, niet gedaan, want dat, dat was heiligschennis. Dus die zaten in de verduisterde kamer, gingen ze naar de kelder. En dus, die hadden grote fusten met wijn in de kelder liggen. En dat werd dus in verhoogd tempo opgedronken. En dat was eigenlijk juist een heel spannend, leuk, warm moment in die oorlogsjaren. Om die, die wijn die eigenlijk weggegooid moet worden... Verboden wijn. Ja, precies. Lekker op te drinken. Ja. En, uh, en, dat, en toen was zij ook, ook niet heel oud dus nou zeg in het begin twintig. Ja. En het, eer, het, het eerste moment dat jij wijn hebt geproefd of geroken? Ja, voor mij is het een jaar of vijf dat ik me echt herinner, omdat er ook zo geheimzinnig over werd gaan. Dat het bij ons altijd een heel ceremonieel om die fles wijn open te trekken en eh, omdat me dat zo daarom staat het er echt bij dat die fles voor, of dat dat glas voor het eerst werd ingeschonken. Er komt ook bij dat wij altijd mochten proeven thuis eh, bij mijn grootouders als ze grote diner's waren dan was het, alles mocht geproefd worden en daar hoorde ook wijn bij. Uh, en dan kreeg je dus een heel klein bodempje, meestal rode wijn. Heerlijk vond ik dat. Ik kan me ja. herinneren uit het boek in ieder geval dat je hebt gevraagd... Uh, meteen een tweede slokje Ja, Ja, ik mogen. vond het heerlijk. Ja. Ja. Ja. Ja. En um, wat, voor, wat voor kind was jij? Want uh, het grappige is aan jouw loopbaan dat je begonnen bent met medicijnen studeren... en vervolgens uh, overgestapt bent op uh, civiele techniek... en, en daarna uh, terug naar de oude liefde eigenlijk, de wijn. Ja. Dus het is, het is een hele bijzondere manier van, uh, van, van een carrièrepad bewandelen. Hoe was je als kind? Was je toen ook, laten we zeggen, linksaf, rechtsaf, naar voren, naar achter ja, in ieder geval wel aan de, aan de studiekant. Dat was, uh, daar was het echt een zoektocht naar waar ik uh, me happy voelde. Want ik heb eigenlijk ook nog tussen mijn medicijnen... het staat niet eens op ook rechten gedaan. Ik heb, uh, in het begin was het echt wel even zoeken naar wat ik uh, precies wilde. Uh, in civiele techniek kon ik mijn ei eigenlijk wel echt kwijt. Zeker toen ik eenmaal werkte. Voor Poscalis uh, gewoon meer hands-on. Uh, dat vond ik schitterend. Dat Pascalis een, is het uh, bedrijf, het baggerbedrijf uh, ja, waarvoor een, je gewerkt uh, hebt? Nederlands... Grootste bagger en eigenlijk op de vrije markt ook het werelds grootste bagger, dus echt een groot bedrijf, wat over de hele Nederland uh, wereld. Uh, ja, dus uh, zand aanbrengen, eh, eilen, of uh, uh, het, het kan zijn van een, een, een simpele rivier uitbaggeren tot het uh, aanbrengen van uh, uh, zand op, uh, in de middle of nowhere om zeg maar als basis te dienen, als fundering te dienen voor, voor nieuwe fabrieken of zoals we de maasvlakte in Nederland hebben, het eiland in Hongkong. Het vliegveld, ja. dat vond ik wel een mooi verhaal. Hein? dus, dus je staat daar te baggeren in bijvoorbeeld Nigeria en uh, veel water, nat uh, gedoe. En en en toch komt daar een prachtige fles rode wijn langs. Ja, rode wijn is natuurlijk altijd de, de, de rode of een, een soort van, nou nee, het is eigenlijk anders. In zulke landen raak je op een gegeven moment helemaal. Uh, er is helemaal niets van westerse smaak. En in principe vind ik dat fantastisch. Ik bedoel, Anders ga je ook niet op reis en naar verre landen. In Azië heb je natuurlijk ook helemaal geen... Maar westerse smaak is op een gegeven moment nergens meer te vinden. Echt helemaal niks. Want alles ruikt, smaakt anders. Ik bedoel ook de lucht. De, de, alles is anders. De mensen ruiken anders. Dus op een gegeven moment heb je helemaal geen feeling meer met uh, westerse geuren en smaken. Maar een fles wijn is juist het ultieme wat natuurlijk in principe goed geconserveerd kan blijven. En wat je ook in een ander land nog eens een keer terug... en dan kom je in één klap terug in nou ja, ja, je, je jeugd, je, je, gewoon je roots. En dat is natuurlijk schitterend aan een fles wijn. ja. ja. En je jeugd dus even nog terug naar dat, dat jongetje. Kon het jongetje ook al moeilijk kiezen? Of was het gewoon een kwestie van je moest even aan wat studies ruiken... om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat de keuzes in het hart liggen? Nou, misschien? moeilijk kiezen. Moeilijk, uh, ja, ten eerste. Het is, um, um, ik denk, ik, ik wil gewoon lol hebben. En als ik geen lol heb, dan, dan ben ik heel erg moeilijk te motiveren. Ik denk dat daar een... een, een is dat ook luiheid dan? Of gemakkelijkheid? Nee, ik denk niet dat ik kan... Ik denk iedereen die zal vragen of ik lui ben, zal zeggen: nee, dat is niet zo. Alhoewel ik als student zelf wel dacht: van jezus, ben ik niet ontzettend lui flikker. Maar uh, lui zijn, dat is denk ik niet echt het juiste woord. Maar, en gemak zegt ook niet: nee, het is gewoon plezier willen hebben. En, en ergens gewoon dat je waar je mee bezig bent, dat je daar ook echt, echt voldoening uit haalt. Dus het uitgangspunt, het leven moet ook een grote uh, genot kunnen brengen. Want anders dan uh, ga oh, ik ja, achteroverleunen. Ik denk absoluut. Ja, ja. Uh, nou, achteroverleunen ga ik op zoek naar iets anders. Ja. Uh, want achteroverleunen is ik niet zo Ja, dus je moet, maar... je moet op zoek blijven gaan om niet uh, ja, Maar ik denk dat Maar ik komen. vind dat ook achteraf eigenlijk wel een heel nobel iets. Of tenminste nobel, dat je probeert je, je zintuigen te... Uh, kijk, we, we ontstaan, we bestaan. En uh, de, wat is nou mooier dan... De, de wereld is, is eigenlijk maar een hele kleine bal. Maar met een enorme hoeveelheid ervaringen en, en, en, en sensaties. Ik vind eigenlijk wel dat je... Uh, ja, het meeste van moet pakken. En ja. dat je dat moet. Het is een, een mooi iets om te ontdekken en te proeven en te, te beleven. En dan zitten wij natuurlijk in de luxe situatie dat we dat hier in het Westen ook kunnen doen. Er zijn natuurlijk uh, legio mensen die zich alleen maar moeten bezighouden met een vorm van overleven. Met de vorm van overleven. En het maakt niet uit of je nee. leuk vindt wat je doet of niet. Nee, dat klopt. Je moet. Ja. Ja. Dus Absoluut. wat dat betreft. Is maar dat goed, we, zo, zijn we, zo, zo groeien we natuurlijk ook bijna op. Je weet al bijna iedereen hier. We zitten in een, een idiote maatschappij natuurlijk in vergelijking met hoe je het. Uh, in vergelijking met onze grootouders en met name onze bedgrootouders. Want dat is natuurlijk die moesten, moesten, moesten. Dat was absoluut geen, uh, geen matter of choice. En kun je er dan tegen? Want je bent ontzettend veel onderweg geweest uh, om, om dus inderdaad tegen die armoede aan te lopen. Terwijl je weet van jezelf, ik mag die keuzes maken om iets uh, uh, naar iets op zoek te gaan waar ik me goed en leuk en prettig bij voel. Ja, aan de andere kant denk ik, uh, nee, ik, uh, op het moment dat je zeg maar, in arme landen bent, dan merk je dat het eigenlijk ook wel weer meevalt. Want die mensen maken er ter plekke meestal toch ook uh, het, uh, het beste van. Eigenlijk kan je stellen dat iemand die hier uh, een luie uh, of uh, luiaard is, die helemaal niks doet en niks bereikt, dat die dat in zo'n land ook is. En dat degene zijn die hier genieten van het leven en. Uh, uh, he, het beste ervan maken en op zoek gaan naar spanning en avontuur, die doen dat daar ook. Misschien binnen het kader wat he, voor hun mogelijk is. Dus dat is in het arm land niet dat je heel uh, uh, zo gaat reizen of uh, zoveel zo verschillende smaken en geuren. Maar op een, in, in, in de omgeving en, en de randvoorwaarden die er omheen heen staan, weten ze dat wel degelijk voor elkaar te boksen. Zonder enige twijfel. Dus ik geloof ook niet dat er hier meer uh, vrolijke mensen zijn... dan in een arm land. Dus het zit heeft meer je, in heeft de aard van van ja, ja. de omstandigheden. Nou, het heeft mij bijvoorbeeld wel bijvoorbeeld op Cuba heel veel moeite gekost... om daar te zien, dat was uh, begin 1999, dus dat is dus lang ja, maar, geleden... te zien hoe mensen daar in, in absolute armoede leefden. Ja, maar Cuba en... is, vind ik een uitzondering. Omdat communisme op een of andere manier mensen verslagen uh, murf slaat. Uh, je, op het moment dat je de vrijheid ontneemt echt. Want dat, dat heb ik ook in Rusland gezien. Met name het, het, het, het vroegere Rusland en het Oostblok. waar. Dat het, uh, daar, daar kan je op een gegeven moment een, een, een, een bijna geestesdooie. of een, do, een dode sfeer hebben. En ja, volgens mij komt dat omdat het echt alle vrijheid wordt ontnomen. Dat is nog anders dan in een dictatorschap. Op een of andere manier lag dat er zo dik bovenop. En dat heb ik twee keer gezien. in zeg maar Rusland-Oostblok. Maar dan. en. In Cuba kwam me dat dat ik dacht van hey dit dit dit is verdomme dit is gewoon het wat ik in Rusland op een gegeven moment ook heb gezien. Alles is doodgeslagen. Ja murf. Ja. De, de, uh, met name het, ik merkte dat met name in de, bijvoorbeeld nou, als je naar Latijns-Amerika gaat, dan kom je overal wel leuke spannende keuken tegen. Nou, in, in Cuba is het eten echt om niet, dat oh, is vreselijk, ja. om te janken. Dat is een ramp. Ja. Ja. Ja. En er dus uh, zat ook helemaal geen liefde in. Nee, nee, het is uh, en, maar en totdat je Af en toe is bij iemand thuis komt en daar eet. En daar merk je: hé, hey, het kan wel. Maar in restaurants en in uh, hotels is het echt is is vreselijk. En datzelfde heb ik meegemaakt in Rusland, met name in de grote steden. Dat je uh, in de hotels is het echt uh, vreselijk. Uh, maar kom je zeg maar in Siberië op platteland en, en, je, en je komt daar bij, bij iemand thuis, dan is het, juist weer, uh, is het juist weer wel heel spannend en heel eigen. Wanneer men zo liefdeloos met ingrediënten omgaat, hè, zou men daar dan toch, even los van alles wat er voor nodig is, aan klimaat en dergelijke, zou men daar dan toch mooie wijnen kunnen produceren? Of denk jij, nou. En een communistische land zie ik ook niet. In, uh, uh, ik weet dat Hongarije bijvoorbeeld. Daar uh, komen nu. Uh, nou, we hebben hier een, uh, misschien een voorbeeld, want dit is, deze kwam uit. Uh, Zuid-Moldavië. Moldavië, Moldavië. oké. Okay. Ehm. Uh, um, en ik heb bijvoorbeeld nu helemaal in de opkomst is Hongarije. En ik ken er een aantal wijnen van, van, van, van uh, huizen. Ja, de, die zijn pas echt recent weer in, in de opkomst. Maar het werd natuurlijk ook helemaal niet gestimuleerd. Uh, sterker nog, de overheid zei van je moet zoveel productie halen. En, uh, uh, Maakt niet uit hoe het smaakt, bij wijze van spreken. Nee, nee en dat werd opgekocht. En dat, uh, ik weet, ja, de, de, het systeem was gewoon absoluut niet opgefocust om een, een verschillende kwaliteit. Want alles was. Hey, uh, Dezelfde uh, level, alle kwaliteit, voor iedereen hetzelfde. En op een of andere manier heeft dat, zeg maar, alle competitie eruit geslagen. En op dat moment, ja, dan is het gewoon een ben je in een vrije valverkeer, volgens mij. Ja. In kwaliteit. Huip, Edixhoven, wij gaan natuurlijk ons niet de kans laten ontnemen om luisteraars uh, eventuele prangende wijnvragen te laten stellen. Uh, want uh, wij gaan ervan uit dat jij uh, op ongeveer alles wel een antwoord hebt. Zeker gezien je boek Don Perignon in een rugzak. Uh, u kunt bellen op 0800 1121 0800 1121 of u mailt naar nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl. Mocht u een prangende wijnvraag hebben aan de Huip Edixhoven. Um, wat ik nog wel even een belangrijk moment vind is... wanneer was het voor jou duidelijk... Dat je dus na uh, je, je civiele technische beroepsuitoefening uh, bij het baggerbedrijf echt niet anders kon dan die liefde voor die wijn te gaan volgen en je daarin te storten. Um, ja, het had ook een beetje te maken met de timing dat ik, um, uh, ik zat in Nigeria oorspronkelijk voor Boskalis. En dat, daar wist ik dat dat was eigenlijk de mooiste plek om te zitten. Uh, de moeilijkste ook. Toen ik bij Pascal zei, als nou, je te Nigeria kan, kan je het overal. Maar ik zat met... Um, uh, en, en ik zat er ook op een fantastische positie. Echt een leuke, mooie spin in het web. En je moet het gewoon doen en je moet vooruit. Um, uiteindelijk was het daar echt zo hommeles. Zo, zo ontzettend gekenmerkt door burgeroorlogen. Dat we uiteindelijk hebben gezegd van... Oké, okay, we maken dit project af, maar daarna trekken we ons even terug. Toen waren er nog een aantal andere projecten die ook stil lagen... Dat betekende voor mij dat zeg maar, het internationale kant even daar niet in zat. Want er was gewoon geen werk voor Boscage. Dus kwam ik op de hoge snelheidslijn in Nederland. En dan ben je ineens van iets waar ik volledig vrij was, of in ieder geval heel erg vrij. En uh, roeien met de riem die je hebt, mentaliteit. Naar een enorm groot bureaucratisch project waar ik een heel klein radartje was, een enorm systeem. En waar ik me echt helemaal niet happy voelde. Dus op dat moment wist ik: oké, okay, nu. Binnen een week wist ik, ik moet hier weg. Dat betekent, toen heb ik eigenlijk meteen me aangemeld voor de Rotterdam School of Management. Ik denk, nou, dat is een mooie tijd om mezelf nog wat meer, hè, wat breder te ontwikkelen. Want ik hou altijd... Ik ben meer een generalist dan een echte specialist. Eh, met uitzondering van de wijn. Maar ook daarin zit het overigens. Ik, ben meer, ik vind het leuk om overal wat vanaf te weten. Dan dat ik zeg, ik wil bijvoorbeeld alleen wat van Italië, Italiaanse Rijn of weet. En... Ehm, Tijdens die MBA heb ik eigenlijk gedacht van, god, wat wil ik hierna? En toen werd het al duidelijk dat misschien de civiele techniek... Eh, ja, wat eh, te beperkt was, dat ik eigenlijk meer wilde. Eh, en met name iets van een eigen bedrijf wilde. En toen heb ik gekeken waar dat in zou kunnen. Nou, toen had ik van, ja, eigenlijk begon ik eigenlijk niet terug naar die, die echte hobby, eh, wijn. En... Is, is dat dan een soort basisliefde die altijd gesluimerd heeft en die dan weer opleeft? Nadat je dus inderdaad langdurig in die technische beroepsuitoefening bent geweest? Ja, absoluut. Wat ik al zeg, ook in het boek, het begint bij mijn, bij mijn prilste jeugd. Maar ik heb vanaf ook mijn middelbare school... Uh, op een gegeven moment had mijn vader het te druk om uh, zich bezig te houden met uh, zijn wijnkelder. Die wel degelijk aan het begin had opgebouwd. Dus dat heb ik toen eigenlijk tijdens mijn middelbare schooltijd en mijn studententijd uh, voor me overgenomen. Om die een beetje te beheren en bij te houden. En toen ben ik ook met, voor met mijn eigen kelder begonnen. En het heeft dus altijd een enorme uh, rol gespeeld. Ook in mijn studententijd. Uh, dan nam ik graag uh, een goede fles wijn mee in Amsterdam. Om daar met, uh, met vrienden al uh, uh, van te genieten. Goed, dan ben ik nu toch wel even benieuwd... wat je dan van de Zuid-Moldavische wijn vindt. Vind je ja. het een goed idee om hem nu eventjes te gaan uitproberen? Ja Want ik ben heel benieuwd wat jij er aan, aan, aan ruikt, aan ziet en dergelijke. Want je uh, omschrijft bijvoorbeeld ook heel veel uh, geuren uh, in, uh, in je boek... maar ook uh, op de site die we bezocht hebben. Dus ik ben heel benieuwd wat jij van deze wijn vindt. Ik uh, pak even een glas. Het is waarschijnlijk uh, niet het juiste glas... Uh, je hebt één favoriet glas wat een beetje een soort neutraliteit met zich meebrengt... waardoor daar het beste is om iets uit te proeven. Nou, kijk, eigenlijk is dit een, een prima glas. Wat we hier voor ons hebben is een, een, een glas met een steel. En um, wat werd je op een gegeven moment veel zag, was bijna, uh, het was bijna hip... om uit een uh, Frans terrasglas, zoals ik het uh, maar noem, even te denken. Dat is gewoon zeg maar, zo'n zo dik, beetje uh, openstaand... Uh, uh, glas zonder stil. Waar ze en, ook de koffie verkeerd in zijn ja, wijze Ja, precies. En dat is, vind ik echt een, een doodzonde voor een wijn. En dan wordt het ook nog tot de rand toe geschonken. En uh, de, de, de, de essentie, de crux, de, het, het pure genot van wijn is voor mij 50% daarvan is geur. En in zo'n glas heb je totaal geen uh, mogelijkheid om die geur tot zijn recht te laten komen. Daarvoor heb je een, een beetje een tulpvormig glas nodig. Uh, en dat is dit wel. Het is alleen wat minder groot. Alleen, als je dit nou volschenkt, dat, dan is het jammer. Dus als je, zeg maar, tot een derde, of een, uh, dan uh, kan, je, uh, kan je het glas walsen. En door het walsen uh, kan de, komt de wijn in contact met zuurstof, waardoor die open kan. De oppervlakte wordt vergroot van de hoeveel, hè, waar, waar de wijn over de rand zit. En daardoor komen die geuren veel beter vrij. Daarnaast als laatste, die tulpvorm die zorgt ervoor dat, je, dat de geuren een beetje zitten opgesloten. Stel dat er een beetje wind waait of iets. Die, die, die blijven in die kelk. En door je neus daarin te steken... krijg je vervolgens kan je er helemaal uh, optimaal van genieten. Dus een goed glas is wel echt heel belangrijk, vind ik, voor het genieten. Ja. Je zei eerder in het gesprek dat je ongeveer vijf of zes was... toen je je eerste kleine slokje mocht uh, proeven bij je grootouders. Want dan mocht ja. alles geproefd worden, dus ook de wijn. Maar wat is voor jou dan het moment geweest in je leven... Uh, dat je heel... Uh, he, juist ja, ik sla weer erg tegen aan, uh, heel, heel bewust uh, een, een glas wijn hebt gedronken. Dus echt met, met ietsje meer ook uh, kennis van zaken... Of, of ietsje meer ook kunde over je eigen uh, smaakbeleving. Uh, nou ja, ja die, die, die groeide natuurlijk uh, heel gestaag... omdat er altijd op werd gefocust bij ons thuis. Dus uh, er werd altijd wel... Op, uh, was smaak een belangrijk ding. Dus uh, dat, dat vind ik lastig dat, uh, vast te leggen. Maar ik weet wel dat ik op ongeveer mijn veertiende keer. Uh, zo'n oude uh, Bordeaux kreeg met een kerstdiner... Dat ik echt dacht: mensen, kinderen, wat is dit toch veel gaver dan, dan de gewone wijn. die we gewoon door, door de week drinken, zeg maar. En wat is dit? Dat was echt weer een extra eye-opener: van oké, okay, dit is wel echt. dit is het helemaal. Dus jij proefde ook echt toen al op die jeugdige leeftijd... het verschil tussen de slobberwijn van door de week... ik chargeer even, hoor. En, en, en de goede, mooie Bordeaux ja, van maar het weekend. Is, absoluut. Als je een, een, een goede Bordeaux... Op het moment, juist, he, helemaal perfect op, op de top van zijn kunnen... mooi geouderd, in een perfect glas, op de juiste temperatuur krijgt... dan zal iedereen dat als iets bijzonders ervaren. Daar ben ik heilig van overtuigd. Het enige is dat veel wijn... Als, wij, als ik nu de meeste mensen die nu naar de winkel rennen om een Bordeaux te kopen... dan is die wijn vaak te, te jong of ze hebben net pech met een... Eh, ja, het blijft gewoon wel lastig, want uh, dan zit er zit natuurlijk uh, uh, ook een kelder vol. Uh, zijn niet allemaal juweeltjes. En per moment, het, het is natuurlijk per moment ook nog verschillend. Soms komt zo'n wijn beter tot zijn recht dan een ander als ik een... En dat heeft wellicht ook te maken met datgene wat erbij gegeten wordt. Ja, absoluut. Want ik heb nu net een slok Espresso hiervoor genomen. Dan is uh, zeg maar de wijn wat lastiger. Het komt wat minder op zijn plek dan een. Uh... En een slokje water tussen de Nee, dat heb ik ook al gedaan wel wat, hoor. Nee, maar... okay. Moet ik hem inschenken u, of wil ja. jij dat doen? Uh, nee, niet ja, graag, je wijst hè? nu even naar de onderkant uh, van je kaken. D daar blijft iets inhangen van, van die smaakbeleving van de koffie... waardoor het nu lastiger wordt om de wijn te proeven. Uh, ja. ja, ik denk dat is ik, sowieso in de achterkant van, van je... Uh, ik vind heel veel dat je achter in je keel proef je vaak heel veel kwaliteit uh, van... Uh, ja, dat zeg ik eigenlijk verkeer. De geuren uh, proef je... Uh, nee, smaken proef je eigenlijk niet. Het is heel grappig om een keer te proeven. Dat kan je zo meteen zelf proberen. Als je je neus dicht houdt en dan een slok wijn in je mond neemt... Ja. en dan probeert te omschrijven wat je proeft... dan proef je helemaal eigenlijk niks. Zoet, zuur, zout, bitter. Ik zou je dus vertellen zout. dat mijn jongste broer vroeger op die manier gedwongen werd... zijn eten naar binnen te werken, want dan proefde hij het niet. Nee, ja. Nou, de meest vreselijke ja, manier neusdicht. om te eten. Maar als het, ja. als het je niet bevalt, is dat de methode. Ja. Ja. Ik ga het even inschenken En dan doe ik hem inderdaad niet vol. Oh, dit is niet bepaald een hoeveelheid om te proeven natuurlijk. Kun je hem nu nog walsen of moet ik ja. het wat minder volmaken? Huip die is inderdaad aan het walsen. Heeft al een keer geroken. Ruikt nu voor een tweede keer. Kijkt heel bedachtzaam. Hij ja, glimlacht ja. wel, maar ik ja. vrees toch het ergste? Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ik ruik absoluut. Het, het allerbelangrijkste vind ik bijvoorbeeld als een Pinot Noir dat het ook een uh, Pinot Noir uh, karakter heeft. Um, en een Pinot Noir is natuurlijk een, heel, is een hele eigen druif. Uh, daarvan worden de grote begroenjes gemaakt. Het is eigenlijk een, een, een druif met relatief. Ondanks de naam eigenlijk, hein, Pinot, de donkere Pinot of de zwarte Pinot. Uh, is hij relatief licht in kleur. De grote begroenjes kunnen soms bijna uh, eruit zien als limonade. Hij nou heeft deze een redelijke. Uh, is niet zo heel licht, maar. In de geur ruik je wel wat een, uh, een typische uh, uh, geuren van... Nou, er, zit wat, er zit een grote hoeveelheid nou, van, van uh, rood en zwart fruit. Maar best wat aardse tonen. Dat is iets wat heel erg kenmerkend is voor, voor Pinot Noir. En wat, wat, wat is dan aardse tonen? Want ik vind dat zo moeilijk om dan dat ja, te vertalen nou, denk naar al, hoe het zou smaken. Denk gewoon aan een bosgrond. Uh, eigenlijk een, uh, of een, een, als je een uh, natte, natte aarde... Als je die pakt. En uh, denk aan champignons. Dat zit natuurlijk. Een beetje die, dat soort van tonen. Die, die komen geregeld in. Uh, uh, Pinot Noir voor. En uh, dat zit hier uh, direct in. Dus, uh, en ik merk nu ook al. dat hij. nu ik voor de derde keer uitkomt. en uh, meer dat walsen. je moet hem een beetje agiteren. In wijn. En, en met zuurstof in contact brengen. om hem tot zijn recht te laten komen. Dat is, dat is gewoon heel belangrijk. Daarom is dat. dat Franse terrasglas ook zo'n. Zo blasfemie. Voor, nee. voor het drinken van wijn. Ja, dat is gewoon niet te doen. dus. Nee, is dat niet gewoon een, een, een vorm de... van ja, moderniteit waar je in mee moet groeien? Ook als, als wijnkenner, wijndrinker, wijnschrijver, dat je moet kunnen accepteren dat, dat dat in beweging is? Nou, ik ben gek op innovatie. Dus, uh, de, en op alles wat uh, zeg maar uh, op vooruitgang. Een hele hoop wijn zegt van het moet allemaal hetzelfde blijven, maar dat is natuurlijk de grootste kolder die bestaat. Toen onze grootouders een, een, een slobberwijn dronken op een Frans terras, was de kwaliteit twintig keer slechter dan wat we vandaag de dag uh, uh, onszelf voorzetten. Voor dezelfde prijs. Dus, en dat is allemaal te danken aan innovatie. Uh, daarnaast zijn er ook een hele hoop. Uh, maar het is een, een, een, een glas, dat vind ik echt. Ja, we, de, je kan gewoon wel. Ik, je kan me schenken in een Frans terrasglas. Maar je komt gewoon, het is. Je, de, waar, waarvoor een wijn is gemaakt om ervan te genieten, om je, om je uh, uh, sensus te, te, te, te betoveren. Daarvoor is een, een Frans Dracht zoals gewoon niet uh, geschikt. Dus dan kan je wel zeggen: van ja, daar moet je mee. Maar dan zeg ik van ja, dat is nou net zonde. Ja, we laten hem nog heel eventjes zo staan. Want we hebben een, uh, een beller die een vraag heeft over een beschrijving op een etiket. Het is. Uh... 6 uh, uur 42 op Radio 1 bij Nachtvluchten. En ik ben in gesprek met Huib Edixhoven. En aan de lijn volgens mij uh, een bekend iemand. Goedemorgen, zegt u het maar. Goedemorgen, mevrouw Romanesco. U spreekt met meneer Romanesco. Ja. <laughs> Hallo. Goedemorgen. Ja, is ik, een broer uh, van mij. <laughs> ik zit een wijntje te drinken op mijn gemak hier. En ik zie op het etiket staan soepel en rond. Nou, daar kan ik met een, met een glaasje wijn. Helemaal niks bij voorstellen. Maar misschien kan de man die de wijnen kent uh, wel iets uh, me vertellen. Soepel en rond. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Um, ja, ik, uh, ik kan me er wel wat bij voorstellen. Maar dat is... Uh, ik kan me voorstellen dat sommige mensen daar een beetje moeite mee hebben. Maar uh, een, een soepel is denk ik dat het makkelijk... Uh, uh, de, bijvoorbeeld als je hoge tannines hebt in een wijn. Dat zijn de... Hoge de. de, oh, de... Nee, ja, ik, ik, ik, ik kom er nu bij. Uh, hoge tannines. Tannines zijn, uh, zitten, komen voor in rode wijn. En die hebben een beetje dat, dat, uh, dat juist harde gevoel... Op, uh, op, de, uh, op het tandvlees en op het gehemelte. Dat is juist wat, wat veel oude wijnen kenmerkt. Uh, klassieke wijnen. En bij soepel en rond denk ik dus dat het juist... dat tannines niet heeft. Het heeft geen uitgesproken zuren. Het heeft, niks is echt heel uitgesproken. Het zijn zachte... Uh, ...soepele, fluweelige smaak. en het, het mondgevoel is zacht en rond... ...in plaats van dat er hele uitgesproken uh, sterke tannines of zuren of uh, uh, dat soort van smaken in zitten. Maar is dat dan eventueel synoniem aan uh, lekker slobberwijntje, soepel en rond... Makkelijk nou, het is niet voorwa van voorwaarde voor een, een slobberwijn. Ik denk dat een slobberwijn voor de meeste mensen soepel en rond moet zijn. Ja, ja, ja. ja. oké. Okay. Nou, ik hoop dat dit een antwoord op je vraag is, Rob. Het is trouwens wel een heel bijzonder moment om aan de rode wijn te zitten... kwart voor zeven s ochtends. Uh, dat dat, dat ligt, uh, ligt aan je ritme. Dat ligt aan het ritme, inderdaad. Dankjewel voor je bijdrage en proost. Uh, oké, okay, hartstikke bedankt. Bye. Dat was mijn broer Rob. Ja, lekker aan een wijntje. Dat gaan wij zo ook even doen met deze wijn, die uit Zuid-Moldavië komt. Wat zijn eigenlijk de meest gestelde vragen aan een wijnkenner? Oei, ik, dat is een. Er komen altijd ontzettend veel vragen op, uh, op ons avontuur. Uh, het zijn. Ik zou het niet eens. Ik denk misschien het meest. De me, het, wat het meest voorkomt, is niet eens een vraag, maar mensen die heel graag zichzelf over wijn praten en daarmee mij lastig vallen op feestjes. <lacht> <lacht> Oké, okay, ja, en veel onzinverhalen waarschijnlijk ook? Um, uh, ja, nou, dat doen heel veel onzinverhalen de honden over wijn. Dat vind ik altijd zo jammer. Dat probeer ik ook wel altijd een beetje van. Uh, uh, weg te blijven of het eigenlijk te corrigeren. Dat is. is dat ook een van de redenen dat je in het boek Dom Perignon in een rugzak... Uh, de, de verhalen die je in de praktijk meemaakt afwisselt... met eigenlijk de bijna ja, technische inhoudelijke weergave... van waar het over gaat in de lijnwereld? Ja, absoluut. Uh, er wordt uh, ook vaak heel erg romantisch over uh, wijn gedaan. Zo romantisch dat alle feitelijkheid ontbreekt. En dat is precies inderdaad wat ik in het boek probeer te doen. oké, okay, het zijn een, aan de ene kant reisverhalen en, en meer de, de, de, de, mijn, mijn uh, ervaringen, gewoon mijn, de emotionele kant rond wijn. Maar met name, en dan uh, uh, zijn die, die inzetten, dat zijn juist de hele feitelijke, zakelijke stukjes, heel heel feitelijk weergegeven waar het om draait, wat, wat het uh, wat, wat is. Uh, absoluut. En dan komt er een recensie en dan zegt iemand... nou, ik vond het hartstikke mooi en bijzonder om te lezen. Um, en vooral de, de persoonlijke belevenissen. En eigenlijk kun je die technische stukjes over wijn... net zo goed overslaan als je ze niet per se wil lezen. Want het zal voor veel mensen te veel zijn. Hoe vind je dat? Uh, nou, ik, kijk, misschien heb ik het juist ook om die... Kijk, ik wil een, een, een, graag een verhaal vertellen. En ik wil... Uh, zeg maar die, die zakelijke kant wel degelijk vertellen. Maar ik heb me wel beseft dat als ik dat alleen maar door het verhaal heen ver, echt vervlecht, zodat je er niet meer omheen kan, dat sommige mensen dan afhaken. Dus heb ik gekozen om het zeg maar, in, uh, meer als inzetten erin te zetten... zodat mensen wel kunnen kiezen om het uh, uh, niet te lezen. Want ik was ook niet verplicht, als ze het niet willen... dan zijn ze nu heel makkelijk over te slaan. Daarom heb ik het precies zo ingestoken. Want ik ja. wil ook niemand ermee lastigvallen als ze dat niet willen. En waarschijnlijk is dat ook de reden geweest Alleen, waarom je die dingen ook... Alleen, ik ken een hele ook... hoop mensen die zeggen van... Oh, ik vond die inzet fantastisch. En ze kunnen als... Nou, want er zit een aparte index in. Dus ze kunnen ook als naslagwerk uh, dienen. Dus op het moment dat je een keer afvraagt... God, wat is verkurkt nou? nou je, je hebt het zo gevonden en je weet weer even wat het, uh, wat het is. Ja, en ook qua lettertype heb je het mooi gekozen... dat dus de zakelijke en inhoudelijke dingen over de wijn zelf... dat die dus inderdaad uh, in anders Kurt, gedrukt ja, zijn. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Ja. Um, mocht u nog een prangende wijnvraag hebben... 0800-1121, 0800-1121... of u mailt naar nachtvluchtenapenstaartjeomroepmax.nl. Het is dertien minuten voor zeven... en ik ben in gesprek met Huip Edixhoven En wij zijn ook de zogenaamde Max-wijn aan het uh, proberen... Dus, uh, of had je nu al een slokje in je nee, mond? Nee, nog niet. Nee, nog niet. Eens even. Ja, ik ga ook een slokje nemen. Nou, juist. <tie> ik laat het oordeel aan jou over. leuk gemaakt Pinoen, maar, vind ik, waar, waar de... de... Typiciteit van de druif in naar, naar voren komt. Dat uh, uh, vind ik... voor sommige mensen zal misschien het, het, de zuren vrij hoog zijn... maar dat vind ik juist goed. Dat uh, het kenmerk pinot en ook wel een beetje een betere... die kunnen vrij hoog zuren hebben. Dat is ook vaak waarom ze wat ouder kunnen worden. Maar voor de rest, het eerste mondgevoel is fluwelig, soepel. Uh, eigenlijk een beetje dat, die soepel en ronde uh, uh, uh, mondgevoel... waar uw broer het net over had... En uh, met een hoop van de kenmerkende smaken. Tot een beetje zelfs het karamellerig toe, wat Pinot Noir uh, kan hebben. Karamellerig, zei je dat? Ja. Oh, dat wil ik dan even. Want dat is bijvoorbeeld iets wat ik dan helemaal niet kan, kan terughalen. En ik vind het zo bijzonder dat, dat jij heel precies bent in, in je uh, omschrijvingen ook van, van bepaalde geuren. Uh, en hoe je smaken. Uh, ja, hoe, wat de referentie is naar waar het vandaan komt. En karamel, ik in de verste verte niet. Ga Gaat nog een keer op Nou, het zit in de aftronk in dit geval. Maar het komt ook. Voor mij is het. Uh, veel Duitse Pinot Noir uh, kan, uh, uh, kan dat hebben. Uh, en omdat ik het van zeg maar, de Duitse waar ken en het hier een, een beetje terugvind, beschrijf ik het op dezelfde manier. Maar ik kan me best voorstellen. Kijk, het is, Ten eerste is, zijn geuren en smaken associatief en persoonlijk. Dus uh, dat betekent dat je. Uh, iedereen heeft toch wel verschillende ervaringen uh, met uh, geuren en uh, smaken. En het is veel minder makkelijk vast te leggen. Rood is rood. Dat kunnen we allemaal. en dat, die kunnen ook terugherleid worden tot primaire. Kleuren. En zo eh, dus heb je eh, van die paar primaire kleuren worden alle kleuren samengesteld. Dat maakt kleuren beschrijven honderd keer makkelijker dan geuren. Want geuren zijn per definitie allemaal verschillende moleculen. En eh, dan bestaan veel geuren ook nog eens keer uit, uit combinaties van eindeloze hoeveelheid. Dus de hoeveelheid bouwstenen om een geurervaring op te bouwen is, is een miljard meer keer eh, complex dan kleur. En dat maakt het zo ontzettend lastig. En ja. Hoe nuttig is het dan eigenlijk dat we tegenwoordig vrijwel ieder jaar uh, allerlei wijngidsen uh, in de winkel zien liggen? Waar uh, ons aller Nicolaas Kleij bijvoorbeeld, uh, ontzettend uh, leuke gast ooit geweest hier bij Nachtvluchten. Waarin hij uh, gaat aangeven wat wel of niet omfietswijnen zijn. Dat is natuurlijk een hele ja persoonlijke uh, subjectieve ervaring dus hoe nuttig vind jij die gidsen? Nou, kijk, het is een succes die gidsen, want een hoop mensen uh, varen erop en dat is volledig begrijpelijk. Want in, als je kom je in de supermarkt, dan zie je een, een, een muur aan wijn en die komt gewoon, die, die is bijzonder intimiderend. Daar staan daar staan misschien honderd flessen, allemaal verschillend, uh, elke keer weer verschillende jaargang. Dus je hebt die, bij een, een bier is het heel simpel. Daar weten ze de kwaliteit jaar in jaar uit te garanderen. Op een, en ze zijn consistent. Dus weet je van ik vind Heineken lekker, dan kan je daarop kiezen. Bij wijn is dat, is dat niet. Dus die, die enorme, hoe, uh, dat enorme aanbod werkt intimiderend. En daardoor daar bieden die gidsen zeg maar een, een handvat. En vanuit die optiek is het heel begrijpelijk. Wat ik soms jammer vind is dat mensen meer vertrouwen op de smaak van... Van iemand anders dan op hun eigen smaak. Want uh, het blijft toch een kwestie van smaak. En er bestaan hele goede wijnen. in een heel palet aan uh, uh, smaak. Uh, een heel breed palet aan verschillende stijlen. En uh, het leukste aan wijnen is, is om je eigen. Uh, te ontdekken wat je zelf lekker vindt. En uh, op een gegeven moment los te kunnen komen van. van uh, uh, die. De, uh, bekende uh, van de gids. Ja, nou. Toch is het prettig om uh, te raden te gaan bij, uh, bij wijnkenners. Want we hebben toch uh, een aantal luisteraars nog die bellen. Namelijk uh, aan de telefoon hebben wij de heer Lieskamp. Goedemorgen, meneer Lieskamp, zegt u het maar. Goedemorgen, u spreekt met Lieskamp uit Nijmegen. Ik heb een uh, wijn ontdekt en die naam is Elios en hij komt uit uh, Sicilië... Maar die wijn is heel moeilijk te verkrijgen, alleen via internet. Nou zou ik eigenlijk graag willen weten of uit die streek gelijkwaardige wijnen te zijn te krijgen, die een beetje algemeen uh, uh, te, uh, te verkrijgen zijn bij wijnhandelaren. Ik weet dat wijn afhankelijk is uh, waar die uh, verbouwd wordt, de grond en uh, wat er bloeit, en dat dat de smaak bepaalt, maar... Hij is heel moeilijk te verkrijgen die wijn. Be Kent, bent u bekend met Vindict? Ja. Ja, ben ik, dan bent u een klant van mij denk ik. Ja. <laughs> maar u kunt ja. uw wijn ook maar anders ik, bestellen ik, hoor. Ik, u kunt uw wijn ook al. Nee, maar goed, ik vind dit heel grappig. Ik, ik ken uw naam, want ik, uh, er wordt geregeld wijn u verscheen. Uh, Elios inderdaad. Als u eens uh, daarin verder wilt kijken, kunt u ook altijd op zoek naar uh, Negro Amaro. Dat is natuurlijk. Dan kunt u zeg maar meer op de druif uh, zoeken. Uh, Negro Amaro is een druif die daar veel voorkomt. Uh, we hebben uh, uh, Nero D'avola En dat zijn die Siciliaanse wijnen. kenmerken zich door wat, een, een grote rijkheid en uh, veel uh, uh, warmte. Zeg maar. de, de, de zon schijnt daar veel. Dat betekent ja. dat er veel suikers worden aangemaakt. Dat betekent, alleen wat ze bij uh, dit specifieke huis veel doen... is dat ze... Uh, op een gegeven moment dat ze uh, vrij knap het alcohol nog relatief laag weten te houden. Ja. Uh, uh, en de frisheid vrij hoog weten te houden. Er zit daardoor wel wat restsuiker in. Maar het wordt daardoor een hele warme, zwoele, prettige wijn die niet te zwaar is. Maar, en ook nog fris is. Dus meneer Dieskamp, een aantal um, alternatieven zijn in ieder geval aan u gemeld. Door Huib Elixhoven. Dank je wel voor de bijdrage. En een, een mooi wijnrijk weekend, zou ik willen zeggen. We Dank gaan... u wel. Ja, Bedankt je... voor het antwoord. Graag gedaan, meneer Lieskom. We gaan even ja. door, want het is inmiddels zes minuten voor zeven. Maar we hebben nog Sina Kuiper aan de telefoon uit Zevenaar. En dat gaat over de houdbaarheid van wijn. Sina Kuiper, goedemorgen, zeg het maar. Ja, goedemorgen. Wij hebben uit 1989 nog een Meisner wijn... En euh, nou, de wijn uit Meissen was al, altijd heel bekend. Die kregen we ook vaak mee. We kwamen heel vaak in de DDR via een kerkelijk contact. Nu heb ik nog die wijn uit 1989. Moet ik dat als euh, bewaren als euh, nou ja, antiquiteit of is dat ook nog te drinken, denkt u? Pooi. En wijn. Is, het, uh, is het een, een zoete uh, witte wijn? Dat u weet? Uh, ik dacht het niet. Ik denk dat hij... Uh, dat uh, maar heeft u redelijk recent nog een, een wijn van uh, dat die wijngaard gedronken die ook wat ouder was al? Um, nou ja, deze hebben wij laten staan. Gewoon dat dus jaar 1989 ja. nou, natuurlijk ik aan. Ik denk precies, ik zou hem eigenlijk in dit geval... Uh, ik ben eigenlijk altijd voor het opdrinken van wijn... voordat ja. hij uh, het hoekje om is. Maar ja. in dit geval weet ik bijna zeker... Dat, hij niet, dat het eigenlijk toch wel redelijk... richting azijn is gegaan. Okay. Want dat is zeg maar wat wijn doet als hij ouder wordt. Dan ja. wordt het echt een beetje azijnig. Ja. Uh, in dit geval, zeker vanwege het jaar... zou ik hem absoluut als een, als een uh, mooi aandenken... aan uh, zeg maar, dat, dat bijzondere jaar... voor die, ja. Per, voor die streek uh, Ja, ouder. dan, dan laten we... Ja, gewoon als sierraad bewaren... Absoluut. Dat is een prachtige fles... Ja. Dus, mooi mooie etiket. Dan bewaren we hem als, als aandenken aan de wende. Ja, heel ja. goed. En op een mooie plek neerzet, inderdaad, ja. Sina Kuiper. Dankjewel voor ja. de bijdrage. Goed ja. weekend gewenst. Hartelijk dank. Dag. Ja, dag. Ja. En dan hebben wij nog aan de telefoon Rina Moeksis. Goedemorgen, Rina, zeg het maar. Ja, goedemorgen. <tie> Mijn man en ik zijn uh, grote wijnliefhebbers. En we hebben laatst een hele mooie decanteur gekregen. En die bovendien een hele aparte vorm heeft en niet vlak op de grond op de, op de tafel kan staan. Hij dus uh, hij wiebelt een beetje. Uh, maar uh, mijn vraag is eigenlijk, wat is het nut van decanteren? Uh, en is het, uh, is het meer een ritueel of is het echt uh, voor een grote wijn... Uh, noodzakelijk dat je het uh, doet. We gaan het antwoord even kort houden, Rina, Ik... want we hebben niet meer zoveel tijd. Ik zal okay. het proberen kort te houden. Het is wel een hele goede vraag. Er zijn twee redenen waarom je kan decanteren: een jonge wijn is om open te laten, uh, de, de, om de zuurstof erin uh, in te laten werken. Voor een hele oude wijn is het om het uh, te scheiden van het uh, depot. Dat is eigenlijk in grote lijnen waarvoor decanteren is. En het is voor een jonge, mooie wijn absoluut waard om het uh, te doen. Daar moeten we het dan bij laten. Dank je wel voor de bijdrage, Rina. Uh, bedankt. Graag gedaan. En Huib Edixhoven, ik geef jou even in de tussentijd het doosje vol geluk. Je mag het openmaken en met het pincet op goed geluk... daar een klein rolletje uithalen. En op dat rolletje staat een spreuk. En dat betekent jouw geluk voor vandaag, of misschien wel het hele weekend, of de rest van het jaar. Want nachtvluchten is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 5 maart... en ik was in het laatste uur in gesprek met schrijver, wijnkenner... wijnfanaat en wijndrinker Huip Edixhoven, Schrijver van het boek Dom Perignon in een rugzak... uitgegeven door Carrera. Volgende week ontvangen wij hier... fooddesigner Marielle Bordewijk van der Krol. Vragen en opmerkingen? Die kunt u aan ons kwijt via nachtvluchten.fm. En daar kunt u ook de verschillende uren opnieuw beluisteren. En daar zijn ook alle links aangebracht van onze gasten. De techniek hier was in handen van Bart Schultz, redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En zo meteen na een kort journaal kunt u gaan luisteren naar het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. Het laatste woord is inderdaad aan Huib Edikshoven. Met zijn geluk. Uh, daar staat hier, doe wat meer je best voor de doelen waar je nog ver verwijderd van bent. Nou, dat is, uh, ik heb altijd genoeg doelen. En er zijn een hoop ver verwijderd, omdat je af en toe keuzes moet maken. Dus dat is altijd leuk, in dit geval. En jij gaat door met je doelen, tot je er erbij neervalt. Absoluut. Ja. Ja. Dankjewel voor je bijdrage. Graag gedaan. Een compacte krant...